8 uur. Mariel Hageman met het NOS-journaal. De problemen met het betaalsysteem Ideal zijn voorbij. Aan het begin van de avond waren ook de problemen van ING met Ideal opgelost. Vanmiddag hadden alle banken te kampen met problemen met het betalingssysteem. Nadat er weer op gang was gekomen, konden klanten van ING Ideal opnieuw niet gebruiken. De bank had vanmiddag nog meer problemen. Klanten konden niet inloggen bij het internetbankieren...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 De gijzelnemer eiste 1,2 miljoen euro en een vluchtauto. Er waren 17 kinderen in het gebouw. Een aantal leidsters kon met de kinderen vluchten. In Utrecht heeft de politie rond 7 uur twee zwaargewonde mannen aangetroffen aan de Thomas A. Kempisweg. Er is een traumaheli ingezet. Een deel van de wijk Park is afgezet met linten om mensen op afstand te houden van de plek. De politie kan nog niets zeggen over wat er is gebeurd. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft zorgcentra De Betuwe onder verscherpt toezicht geplaatst. Volgens de IGZ is de persoonlijke hygiëne van medewerkers en cliënten onder de maat bij de verschillende vestigingen. Bovendien wordt er onzorgvuldig omgegaan met de opslag van medicijnen en steriele hulpmiddelen zoals naalden. Bij een nieuwe controle vorige maand is gebleken dat er niets is verbeterd. Zorgcentra De Betuwe is erg geschrokken van het besluit om de instelling onder verscherpt toezicht te stellen.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 Dat gaat niet echt lekker daar in, uh, in Korea. Uh, goedenavond, Jaap de Hoop-Scheffer. Goedenavond. Voormalig secretaris-generaal van de NAVO. En uh, niet te vergeten, voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Ja, zo is het. Ja. En tegenwoordig bent u hoogleraar internationaal recht en diplomatie in Leiden. Ja, op de campus Den Haag van de Universiteit van Leiden. Campus Den Haag. Dus, dus hier in Den Haag, waar wij nu zitten, daar, daar doe ik mijn werk voor de universiteit. Lekker thuis. Korea, stel, u bent nu gespecialiseerd in diplomatie. Ze zeggen... Zeg Jaap, we hebben je nodig. Wat zou je daarvan vinden? Nou, ik denk niet dat die vraag aan mij gesteld zal worden. Nee, ik maar daar gaat dat, het niet om. Hoe zou denk u het dat, vinden? Uh, op dit moment moet uh, <laughs> je eerder moet kijken naar meneer Obama in het Witte Huis... Uh, en meneer Xi in, uh, in Peking, de nieuwe leider in Peking. Ja. Maar die uh, zeggen, er zit nog zo'n eentje, zo'n zo Nederlander, die heeft heel veel ervaring. Nou, ik weet niet of ik die, of ik die klus aan zou pakken, uh, omdat ik ook niet weet... en ik heb de suggestie eerder gehoord uh, in deze dagen in de media dat ik ook niet weet of een Europeaan nou de meest aangewezen figuur is uh, om daar in te treden. Waarom niet? Uh, omdat ik denk dat meneer Kim Jong-un in Noord-Korea uh, niet in eerste instantie geïnteresseerd zou zijn in Europeaan. En nogmaals, ik geloof in alle ernst dat als je naar dat land kijkt, dat de sleutel in eerste instantie in Peking ligt en dat de Chinezen, tot, mm, tot mijn lichtelijke verbazing, uh, die degene zijn met de meeste invloed op deze onervaren jonge leider in Noord-Korea. Mm -hmm. De Chinezen vind ik toch uh, te weinig proactief zijn op dit terrein. Want het is ook niet in hun belang als het daar uit de hand nee. loopt. En die kans is er. We gaan er zo uitgebreid over doorpraten. We gaan eerst eens even naar het voetbal. Want de mannen zijn weer bezig. De mannen van Feyenoord tegen de mannen van VVV Venlo. En uh, uiteraard zit er ook een man naar te kijken. Ronald van der Geer. Ja? Uh, hoe gaat het daar met die mannen? Nou, Het gaat uitstekend. Er zitten heel veel mannen trouwens. Want het ja. hele stadion is, is uitverkocht. Het is nog 0-0 na een minuutje of vier. En uh, die mannen hebben al op het puntje van de stoel gezeten. Er zitten zelfs nu ook. Want er wordt gekopt door wie anders dan Graziano Pelle. Topscorer scorer van Feyenoord naar een corner vanaf de rechterkant. Maar hij kopt over. Kans geweest voor VVV. Aanval over zes schijven uit. Op het laatste moment ging Lintzen onderuit. Anders had hij hem binnen kunnen schuiven. En een kans gezien voor Filena. Nog even vertellen dat bij Feyenoord Klaasie en Immers ontbreken. Blessure bij Immers. Schorsing voor Klaasie. Eerste basisplaats voor Sing op het middenveld. Waar ook Ruud Vormer staat. En Pelle, we noemen hem al, terug van een schorsing. En dat was broodnodig. Dat bleek vorige week wel. Want hij wordt gemist in de wedstrijd tegen Heerenveen. Die met 2-0 werd verloren. Had hij in het veld moeten staan. Goed, het is 0-0 uh, in In uh, Rotterdam, uh, sorry. Ja, oh, <laughs> ja klopt. Ja. Straks horen we meer van je. Wat grappig, u, u pakt even de, de koptelefoon erbij, meneer de Hoop Want u bent een voetbalfan. Ja, dat ben ik. Maar ik ben Amsterdammer. Uh, maar wel een fan van, van Koeman. Dat vind ik een, een hele, hele goede trainer. Uh, ik, ben, ik ben, zoals dat in het jaar grond heet, 020. Ja. Maar ik ben wel geïnteresseerd in wat 010 uh, wat Rotterdam ja, uh, presteert. Het Vooral omdat ik he? een schoon, schoonzoon heb die zeer, uh, zeer profijn is. Dus dat is ook in de familie nogal eens een pittig debat. Ja, nou, ze gaan goed, hè? 020. Ja, 010 oh, gaat overigens ook heel goed. Jawel, maar 020 uh, toch iets hè? beter nog? 020 gaat iets beter en <laughs> laten we dat zo houden. Ja, Goed, we horen het zo verder, hè? Hoe, het, hoe het afloopt daar in, in Feyenoord, bij Feyenoord. Want we hebben het over Korea. Noord- en Zuid-Korea, die verhoudingen daar die staan op dit moment op scherp. Uh, de spanningen lopen op. We hebben een overzichtje gemaakt. Opnieuw dreigende oorlogstaal uit Noord-Korea. Het land is nu in staat van oorlog met Zuid-Korea. Ik denk dat ze te ver far. And I'm concerned. maak me hele grote zorgen om Noord-Korea. Uh, de escalatie, ook een dreigende taal. Pyongyang komt met de zoveelste bedreiging in korte tijd aan het adres van de Amerikanen. We hebben een amount hoeveelheid unacceptable retoriek van de Noord-Koreaanse regering gehoord in de laatste dagen. Dus laat ik hier vandaag here duidelijk zijn. De Verenigde Staten zullen and en onze and de Republiek van Korea, verdedigen of Korea. Ja, en dat was John Kerry, de Buitenlandse, hè, Buitenlandse zaken, Amerikaanse minister. Uh, die Kim Jong-un. Wij dachten allemaal, aanvankelijk, dat hij westers gezind was, dat het allemaal heel anders zou worden, maar mooi niet dus hè. Nee, westers gezind gaat wel wat ver voor een Noord-Koreaanse leider. Ik denk, en dat is ook het risico van de situatie, uh, zoals hij net ook uh, uh, beschreven werd: het risico is dat hij dit doet voor het overgrote deel. Uh, naar zijn binnenlandse bevolking. Dat is een bevolking die wordt geknecht, die wordt gehersenspoeld, die niet te eten heeft, die arm is en die hij op een of andere manier tevreden moet houden. Dus van de retoriek die je hoort, en dat is inderdaad dreigend, en dat is ook werkelijk bedreigend, is het overgrote deel voor binnenlandse consumptie, zoals dat heet. Maar uh, hij heeft nu zodanig de spanning opgevoerd uh, via zijn taal en ook via zijn, uh, datgene wat hij materieel heeft gedaan verplaatsen van raketten uh, uh, en, da en dat soort dingen meer. Dat hij uh, in een positie komt uh, of zou kunnen komen dat hij moeilijk nog terug kan naar zijn eigen bevolking toe. Uh, en daar gaat het naar mijn opvatting om. En dat maakt de situatie naar mijn opvatting uh, uh, spannend. Uh, en, en is voor mij de reden om niet geheel uit te sluiten dat het hopelijk op beperkte schaal... Uh, nog wel eens, ofwel door misverstand, ofwel door bewust handelen... Uh, tot ellende zou kunnen komen. Omdat hij dat eigenlijk niet meer omheen kan voor zijn eigen bevolking? Omdat hij zo hoog in de boom is geklommen nu... Uh, dat als hij uh, nu verder niets zou doen... hij zijn geloofwaardigheid naar zijn eigen bevolking verliest. En dat is het ergste wat hem kan overkomen. Want die bevolking ja. is, is wel gehersenspoeld. Uh, maar uh, natuurlijk niet uh, uh, over het algemeen zo dom... dat ze niet begrijpen wat er aan de hand is. U zei net, uh, nou, ik verwacht eigenlijk wat van China. U bent er zelf nooit geweest, toch, in Korea? Ik ben in Noord-Korea nooit geweest. Deelden, in Zuid-Korea -Zuid wel, ja, maar nooit uiteraard. in Noord-Korea. Nee, daar, daar komen uh, westerse politici over het nee. algemeen uh, niet vaak. Nee. Nee. U zei, ik verwacht eigenlijk uh, van China dat ze, dat ze gaan helpen... dat ze gaan zorgen dat het niet gaat escaleren. Nou, bent u gespecialiseerd in diplomatie? Um, hoe zou u ze adviseren? Wat is nou slim om te doen voor hun? Hoe krijg je nou uiteindelijk die Kim Jong-un? Dat hij dat een beetje... Ja. Nou, we hebben er in het verleden niet zoveel succes mee gehad. Want uh, er zijn in het verleden de zogenaamde six-party talks. Dus gesprekken tussen zes partijen hebben plaatsgevonden. Er is in het verleden is er resultaat geboekt in die zin dat uh, de Noord-Koreanen uh, een bepaalde kernreactor sloten... die ze nu overigens weer dreigen te openen, in ruil voor voedsel. Dat volk dat, dat wordt geknecht, dat komt om, dat leidt honger. Er zijn grote gulags, grote strafkampen. Nou, dan dachten we weer, we ook hier, Amerikanen, het Westen meer in het algemeen. Uh, dat zal wel een tijdje zo duren. Deze meneer Kim Jong-un, uh, die haalt nu al die overeenkomsten uh, weer overhoop. Ja. En doet precies waar die zin in heeft. Wat nu moet gebeuren als u over diplomatie praat. Uh, idealiter, uh, dat is dat uh, de nieuwe Chinese leiders in Peking, uh, maar die zijn ook uh, nieuw. Uh, en ik zou ook zeggen, uh, de president van de Verenigde Staten, Obama, die tot nu toe, vind ik, subtiel heeft gemanoeuvreerd. Hij heeft niet verbaal bijgedragen aan de agressie, maar wel via het sturen van bommenwerpers en, en, en, en, uh, en, en vliegtuigen laten zien dat het hem ernst is. Kerry zegt niet voor niets, wij zullen uh, de Republiek Korea, ja. zullen wij verdedigen. Maar hoe Korea. doe je dat diplomatiek? Ik bedoel, hoe zorg je ervoor? U heeft daar ervaring mee dat, dat je grote machthebbers, dat je daarmee op goede voet komt. Nou, dat, dat is A, een kwestie van eh, persoonlijke relaties en persoonlijk contact. Nou is daar Kim Jong-un natuurlijk een heel slecht voorbeeld, want dat is een totaal geïsoleerde leider. Maar het is belangrijk dat eh, in het scenario wat ik net beschreef, dat bijvoorbeeld Amerikaanse topdiplomaten en Chinese topdiplomaten elkaar goed verstaan, uh, goede persoonlijke relaties met elkaar hebben. En hoe doe je, je dat? Persoonlijke nou, relaties? Dat doe je. Dat doe je. Uh, A, door elkaar van tijd tot tijd te ontmoeten. B, door uh, van elkaar te weten. Uh, ik ben een erg groot uh, voorstander geworden. Uh, en ik ben een ervaringsdeskundige. Van het opbouwen van... Uh, Iets meer dan professi eh, be, be, professionele relaties eh, met de mensen met wie je moet praten. Want Omdat wat, wat dat u... net dat extra zetje kan geven en net die extra dosis ja. vertrouwen kan geven om tot een resultaat te dus komen. Dus wat wist u bijvoorbeeld van, van wereldleiders of van persoonlijke dingen? Nou, ik probeerde zoveel als mogelijk uh, uh, van hen te weten, uh, van president Bush, om een voorbeeld te geven dat hij uh, gek was op mountainbiken. <laughs> Uh, en dan zorg je dat je het kleine cadeautje wat je meeneemt. Uh, Amerikanen mogen nooit geloof ik boven de 50 dollar cadeautjes aannemen. Dus dat was dan een t-shirt uh, voor het mountainbiken. Colin Powell, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, uh, heeft een hele bijzondere hobby. Die houdt van uh, oude Volvo's, Volvo-auto's. En die ligt in zijn garage, daar heeft hij een aantal staan, ligt hij in het weekend de sleutel aan oude Volvo's. Nou, wat probeer je als je naar hem toe gaat, dan probeer je een, een, een boek over Volvos... of een mooi model van ja. een Volvo mee te nemen. Poetin hart van honden, meer specifiek van Labradors. <laughs> nou, wat, wat zoek je dus voor Poetin uit? Niet dat dat bij hem altijd helpt, hoor. Maar dat is een bijzonder boek over honden, over Labrador's. Ja. Uh, en hoe wist u die dingen? Hoe, hoe kwam u daarachter? Nou ja, daar, daar, daar heb je natuurlijk een staf voor. Uh, die dat, die dat uh, voor je uit kan zoeken. Die je voor, uh, dat voor je uh, kan bestuderen. Maar iedereen vindt het leuk. Iedere persoon vindt het leuk. U vindt het leuk. Ik vind het leuk. Uh, als ik naast u aan een, aan een diner zit. Dat u in ieder geval van tevoren best zegt. Wat is dat voor man, die de hoogscheffer? Uh, ja. en, en, en heeft hij hobby's? Uh, wat doet hij? Uh, uh, afgezien ja. van, zijn, van zijn professionele leven, et cetera. Ik hoor net dat er een nieuwsflits is. Ik weet niet waar die over gaat, maar dan maakt even geen fout. Komt ie. De problemen vandaag met het betalingsverkeer van de banken zijn het gevolg van een aanval waarbij de Nederlandse en buitenlandse banken zijn bestookt met dataverkeer. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken gaat het om een zogeheten DDoS-aanval, een cyberaanval waarbij de server overbelast raakt en de website onbereikbaar wordt. De Nederlandse Vereniging van Banken benadrukt dat het niet gaat om een hek. De veiligheid van het internetbankieren is niet in gevaar geweest. Dat zover dit laatste nieuws over de bankenproblemen van vandaag. Ja. ja. Daar heb je. Toen, toen ik, toen ik secretaris-generaal van de NAVO was. Eh, heb ik geprobeerd toen, maar dat is alweer een aantal jaar geleden. het onderwerp cyber op de agenda te krijgen. Nou, daar werd toen wat meewarig tegen aangekeken. Nou, nu zie je hier een mooi voorbeeld. We hadden het over Korea, het is ook in het internationale verkeer al voorgekomen van, van, van, van uh, uh, gerichte uh, aanvallen die heel ontwrichtend kunnen werken. We zien het nu aan Adil vanmiddag, we zien het aan uh, het bancaire verkeer. Ja. Met andere ja. woorden, uh, cyberwarfare, cyberoorlogvoering, uh, dan zie je geen tank en geen vliegtuig en geen soldaat, uh, is iets waar we uh, zeer serieus mee om moeten gaan en op in moeten gaan. Schrikt u hiervan? Ja. Uh, ik zag premier Rutte nog uh, voordat ik uh, naar u toe fietste. Uh, die zei, we weten het nog niet. Mm -hmm. uh, uh, dat, dit, dat, dit, dat hier mensen achter zitten die bewust uh, een land kunnen verstoren... is zorgwekkend, want nu zijn het de banken. Maar stel je nou eens voor dat ziekenhuizen zijn... Uh, of de watervoorziening of de energievoorziening. Uh, we hebben binnen de NAVO uh, uh, wel eens gesproken over uh, het principe... een aanval op één is een aanval op allen... Nou, aanvallen, dachten we altijd aan vliegtuigen, tanks, soldaten, militaire, raketten. Maar nu zie je dus vanmiddag op banken een, een vorm van een aanval van de 21ste ja. eeuw. En daar moet je dus heel serieus over zijn. Ja, wie, wie zou die hier achter kunnen zitten? Enig idee? Geen wat... idee, geen flauwbenul, geen flauwbenul. Maar mijn echtgenote kreeg uh, gisteren nog een mailtje uh, van een van haar uh, vriendinnen. Dat is dan ook zo'n crimineel mailtje. Ik zit op de Filipijnen, uh, we zijn overvallen, ik heb geen geld, uh, maak duizend dollar over, dan kan ik naar huis. Dan is dus uh, in dit geval het e-mailadres ge gehackt, gestolen door iemand. En die probeert op een criminele manier uh, aan, aan, aan geld van, in dit geval, uh, die vriendinnen van mijn vrouw te komen. Ja. Nou, dat, daar, is, daar gebeurt het in het klein, uh, hier gebeurt het ja. in het groot. Nou ja, in, inderdaad voor het eerst zo groot lijkt het in Nederland. In Nederland voor het eerst zo groot. Uh, we hebben al natuurlijk uh, uh, hele grote aanvallen gezien, ook bewuste politieke aanvallen denk even aan Iran, wat aan het uranium verrijken is, waar centrifuges draaien. Er is een, er is een hele gerichte aanval gepleegd, we weten natuurlijk niet door wie, dat is altijd het probleem, hè? waar mm -hmm. komt het vandaan, ja. u vraagt me dat net. Op die centrifuges uh, met software uh, die in het Westen is geproduceerd en die de toerentallen van die centrifuges heeft beïnvloed, stuksnet. Heette dat. dat was dan malware, malware, zoals het in het, in het, in het jargon heet. Uh, daar waren we allemaal echt tevreden over, want dat, dat, dat, dat pakte Iraniërs aan. Maar nu zie je dat het onze banken ja. en onze instellingen gebeurt. En, en, en hopelijk nogmaals niet onze ziekenhuizen of onze nee, watervoorziening. Dan krijg je een beetje het gevoel van de wereld, uh, gaat niet goed hè, met de wereld. Nou, als je kijkt naar moderne bedreigingen, uh, dan zie je dus enerzijds deze, deze bedreigingen uit cyberspace... Ja. En anderzijds zie je weer, en dat is het bizarre als je naar Afghanistan kijkt: dat hele eenvoudige technologie, de bermbommen, daar verreweg het meeste slachtoffers eisen. Nou, dat is een, een setje explosieven wat je met een mobiele telefoon op afstand tot ontploffing brengt. De meeste burgers in Afghanistan komen om door die de bermbommen. Dus je hebt de high-tech ja. eh, bij de cyber, en je hebt de low-tech bij bermbommen. Allebei maken ze veel slachtoffers. En we hebben Korea. Ja, nog steeds. He, het loopt ook niet echt lekker daar. Nee. Um, we hadden het over diplomatie. U zei net, je moet zorgen dat je uh, een band krijgt, een persoonlijke band. Want nou ja, dan kom je verder. Dan, uh, dan is iemand je eerder positief gezind, denk ik. Zit daarachter, of zit er meer achter? Nee, daar zit achter dat je in de diplomatie op een bepaald moment... Uh, wilt dat degene met wie je praat uh, begrip heeft van jouw standpunt. En kan het zijn uh, in jouw richting beweegt wat zijn standpunt betreft... En dan is het uh, uh, nuttig om aan een formele vergadertafel te zitten. Maar dat kan net zo goed gebeuren aan een informeel diner met een glas wijn. Ja. waarbij je op een rustige manier met elkaar praten kunt. Uh, en daarvoor is het nogmaals nuttig om een gesprek ja. te openen. te weten: uh, de Engelsen hebben daar een mooie uitdrukking voor. What makes the man or woman tick? Ja. He, wat, wat, wat zijn zijn hobby's? Hoe staat hij in het leven? Nou, daar wilde ik, daar wilde ik ook van weten. Ja. Heeft u dat andersom ook meegemaakt in uw tijd? Dat mensen wilden weten, wat makes him tick? Jawel. Uh, want er werd ook wel uh, bij diners en gesprekken gevraagd... naar wat, wat, wat ik leuk what vind. Wat makes you tick? Ja, Ik zit ook, ik zit ook graag op een, op een, op een racefiets. Uh, ik luister graag naar jazzmuziek. Ik hou van Franse films. Mijn vrouw is, uh, mijn echtgenoot is, is, is Franse lerares. Dus we zijn zeer francofoon en francofiel. Dat, dat wist men dan, dat merkte hij dan. En dat vind je leuk als men dat vraagt. Ja. Is het zo, want he, is het mogelijk voor uh, Chinezen... om op een wat persoonlijke manier met deze Kim Jong-un in contact te komen? Kan dat überhaupt? Is dat een, is dat een weg die te ja, gaan Wel, Voor Chinezen kan dat wel, want de Chinezen zijn uh, uh, zijn grootste uh, steuners... en zijn grootste bondgenoten. De Chinezen zitten ook in een probleem, want de Chinezen... Zien enerzijds wel dat deze meneer Kim Jong-un nu veel te ver gaat. Dus ik denk dat men zich daar in Peking behoorlijke zorgen over maakt. Anderzijds is een nachtmerrie voor de Chinezen. Een herenigd Korea wat westers is. Dat, dat is voor de Chinezen een, een, een rode lijn. Dus ze moeten enorm schipperen. Ook in, in Beijing, in Peking op dit moment. Enorm schipperen tussen enerzijds tegen die Kim Jong-un zeggen: van vriend, je moet echt niet zo ver gaan dat we hier straks uh, een militaire confrontatie krijgen. Ik zeg nogmaals: ik sluit dat niet uit. Uh, dat klinkt misschien wat, wat, wat, wat, wat pessimistisch. Ik sluit het niet uit. Anderzijds moeten ze ook oppassen uh, dat niet uiteindelijk... Uh, zo'n soort conflict gaat leiden tot een herenigd Korea... de, van van Kim, de val van Kim Jong-un en, en, en een westerse Korea. Dit is Radio 1. Tot half negen, twee dingen met Margreet Reintjes. Je bent vast ook benieuwd, hè, meneer Jaap Hoop-Scheffer, hoe het gaat met 010 tegen VVV? Nou ja, tot op zeker hoogte. We gaan het horen van Ronald van der Geer. De gaat Nou, 0 heeft nog geen schade opgelopen. Het is oh, nog 0-0 uh, na een uh, minuutje of uh, 20. En gek is eigenlijk dat Feyenoord wel veel de bal heeft in uh, deze wedstrijd. Maar dat kan ze eigenlijk voor VVV zijn. Nu een keer Feyenoord, Afgeweken bal van Boetius En een corner voor de Rotterdammers aanstaande. Maar VVV meldt zich met enige regelmaat toch in het trasselgebied van Feyenoord. Weliswaar in de counter. Grootste kans voor Ricky van Haarden, oud-Feyenoorder. Maar op de vuisten van Erwin Mulder. Feyenoord heeft het lastig als nummer 4 tegen de nummer 17 van de eredivisie. Na 20 minuten. In een volle kuip is nog nul, dankjewel. Uh, ja, de op Scheffer. U was natuurlijk secretaris-generaal, um, u was minister, u was een, een man met macht. Um, hoe ging u daarmee om? Was u zich daar bewust van? Nou, niet, niet, van niet van die macht. Uh, wel is het leven uh, als minister van, van Nederland en zeker als secretaris-generaal van de NAVO. Uh, is heel bijzonder. Uh, oh, hoe bijzonder? Op dat uh, ja, het, is, het is bijzonder omdat er permanent een grote staf mensen om je heen staat. Die je alles uit handen neemt. Je hebt, je hebt voor de organisatie van je leven, voor je logistiek. Heb je geen enkele vraag. Uh, als u en ik nu in een vliegtuig stappen. Dan moet je in in een rij staan. En dan moet je wachten tot iedereen zich stapt. Dat hoeft dan niet. Je hebt of je vliegt daar of je hebt je helikopter. Dus ik ben van helikopter naar fiets gegaan. Ik fiets nu door Den Haag en, en, en, en rond Den Haag. Dus je moet wel oppassen dat je niet na een zekere tijd gaat denken... dat de wereld om jou draait en dat de zon voor jou opgaat. Daarom is het ook goed dat die mandaten de termijnen waarin uh, een secretaris-generaal van de NAVO... of meneer Van Rompuy bij de Europese Raad... of een ja. secretaris-generaal van de WN zit, dat die beperkt zijn. Want waar merkt u dat aan? Dat, dat u zelf belangrijk begon te vinden? Nou ja, dat, je, dat, dat, dat merk je aan, aan, aan kleine irritaties die je krijgt... Uh, als het vliegtuig niet op tijd klaar staat... of als je chauffeur uh, drie minuten te laat is om goede reden... Uh, of dat je, dat je op een bepaald moment, uh, doordat je met spannende onderwerpen bezig bent, uh, uh, wat, wat, wat, wat kort, af, uh, kort af wordt tegen je staf. Uh, en dan is het goed dat er uh, ook mensen zijn, in mijn geval mijn echtgenoten, die zeggen van steen die niet zo aan uh, en uh, doe, doe eens een beetje normaal om het op zijn uh, Nederlands te zeggen. Ja. Maar het is, het is een leven wat, wat heel bijzonder is, omdat alles voor je geregeld wordt. Um, we hadden net het nieuws dat die, uh, die ENG, uh, dat al die problemen daar veroorzaakt waren door een cyberaanval. Um, we hebben Arjan uh, Noorlander, hij is economieredacteur bij de NOS en hij kent het verhaal erachter. Dus Arjan, wij willen horen ja. hoe het zit. Het, het zit als volgt volgens de Nederlandse Vereniging van Banken. Dat is de koepel van uh, alle banken van Nederland. Die hebben nu uh, voor alle banken die vandaag problemen hadden de gezamenlijke voorvoering overgenomen. En die zeggen dat die problemen die er vandaag waren bij eigenlijk alle banken... waardoor betalingsverkeer via internet moeilijk ging... te wijten zijn aan een DDoS-aanval. Dat is een soort aanval van internetpiraten... die dan honderdduizenden en misschien wel miljoenen computers op de wereld automatisch inzetten... om tegelijkertijd in te loggen, in dit geval op de banken in Nederland... maar ook wel in andere landen. En als al die computers tegelijkertijd contact zoeken met de banken in Nederland... en ook informatie sturen naar de banken in Nederland dan raken al die computers overbelast en die lopen vast. En dat heeft die storing veroorzaakt. En mede daardoor ging ook het IDEAL-betalingssysteem plat. Dat is het pinnen eigenlijk via internet. En dat duurt dan weer uren om die systemen op orde te krijgen... en om de banken weer aan de praat te krijgen. En daarom hebben mensen vandaag heel lang problemen gehad. Vooral bij ING, die heeft daar het, is daar het zwaarst door getroffen... Uh, wel een, een belangrijk uh, punt uh, uh, van uh, geruststelling vanuit de Nederlandse Vereniging van Banken is dat uh, deze aanval uh, de boel heeft platgelegd, maar dat ze niet hebben ingebroken bij de banken. Ze hebben daar dus uh, niet in rekeningen van mensen kunnen kijken en al helemaal geen geld van uh, rekeningen kunnen afhalen. Goed, nou, goed zo danken. Arjan uh, Noorlander, dankjewel voor dit laatste nieuws. Ja, de Hoopscheffer, um, u vertelde, je, je gaat jezelf belangrijk vinden. Je gaat je ergeren als een vliegtuig iets te laat is. Wie heeft u dan uiteindelijk toch weer gezegd? Ja, doe even normaal. Nou, dat zei ik, dat zei ik al. Dat is in sommige gevallen, was dat mijn echtgenote. Die zei van, uh, uh, kom maar weer even met beide benen op de grond. Het is heel menselijk. Je leeft een beetje in een bubble, zoals het in het Engels heet. En uh, nogmaals, daarom is het ook goed dat dat soort mandaten beperkt zijn. Maar je ja. moet het niet al, te lang, uh, niet al te lang doen, want nogmaals, dan, dan zou je kunnen denken... zover ben ik niet gekomen hoor, dat de zon voor jou opgaat. En dat is natuurlijk niet het geval, zoals we alle weten. Nee. Zijn er ontmoetingen die u heeft gehad in die tijd... waar u toch altijd van denkt, oh ja, dat is een mooi verhaal? Jawel, die zijn er wel. Noem eens eentje. Eén uh, betreft uh, president Karzai van Afghanistan... Eh, met wie ik een moeizame relatie had als NAVO-secretaris-generaal... omdat er gebeurden natuurlijk nog wel eens incidenten... dat onschuldige burgers, vrouwen, kinderen omkwamen... en als zondagavond in mijn huis in Brussel de telefoon ging... dan was het vaak eh, president Karzai. staat dus 2,5 uur later om te klagen daarover... en dat was een beetje moeizaam en, en, en die telefoongesprekken. Totdat eh, op een bepaald moment de Universiteit van Kabul... die een Franse sectie heeft, dat wist ik ook niet... Er achter kwam dat mijn vrouw, uh, Frans lerares, die zei: Neem nou eens een keer je vrouw mee. Ik ging daar regelmatig naartoe. Ja, die had ook zijn veldwerk gedaan natuurlijk. En uh, nou, enfin, die, die ging mee. Die gaf daar, uh, succesvol, had daar een succesvol bijeenkomst met studenten aan de universiteit. Kar zei: Ik kreeg daar lucht van. En die zei: Kom nou samen uh, voor de delegatiebespreking. Nou, misschien een beetje raar, want, want mijn vrouw zit niet in mijn delegatie. En zei nee, ze moet mee. Nou, Delegatiegesprek en daarna zei hij toen uh, uh, tegen de delegatieleden uh, jullie gaan weg, want ik ga met meneer en mevrouw de uh, nog een bezoekje afleggen. Nou dat bezoekje was aan zijn privéhuis op dat, op dat terrein daar, van het paleis uh, midden in Kabul. En daar uh, introduceerde hij ons aan zijn echtgenoten uh, en aan zijn zoontje, die toen ik denk een jaar of twee, tweeënhalf was. En daar hebben we toen een uh, klein uurtje thee gedronken. Ik wil nagaan hoe belangrijk thee drinken uh, kan zijn. Hij investeerde daarmee in ons. Hij had mij nooit uitgenodigd als man alleen. Maar omdat mijn vrouw erbij was, konden wij, kon hij ons beide aan zijn vrouw voorstellen. Hij investeerde in die persoonlijke relatie. Liet zien dat hij het contact op prijs stelde. Uh, en daarna was mijn relatie met hem veel minder moeizaam ja, ja. Uh, dan daarvoor. Dus dat vind ik een mooi voorbeeld. Past bij uw theorie. Het een mooi, mooi voorbeeld van hoe in dit geval hij dus investeerde Precies, in die relatie. Met had, had hij niet hoeven doen, dat had nee. hij helemaal niet hoeven doen. U bent behalve uh, nu um, hoogleraar diplomatie, internationale diplomatie in Leiden. Ook uh, voorzitter van de Raad van Toezicht van het uh, Rijksmuseum. Zeker, met groot plezier. Precies, en uh, hoort u de klok, het is nog uh, toch acht nachten wachten. Op uh, de gevel van het Rijksmuseum, is er ook een heel groot ja, zeker. daarvan te mooie, zien. Mooie ja. digitale klok. Um, wat heeft u eigenlijk met dat gebouw? Want u komt natuurlijk uit Amsterdam, hè? Ja, nou, ik, ik, heb er, ik heb er in die zin veel mee dat ik geboren en getogen ben in Amsterdam. Ik ben er om de hoek op school gegaan. We kenden het dus. Na de College, je kende dat gebouw, je gaat er als kind naartoe. Meer dan eens, uh, een van mijn dierbare tantes, zusje van mijn vader... Uh, was, heeft een hele werkzame leven in het prentenkabinet van het Rijksmuseum gewerkt. Dus toen ik gevraagd werd om lid te worden van, van de Raad van Toezicht... Ja, dat was, was dat niet, niet een lange aarzeling. Nee, meteen ja. Ja, meteen ja. Want ja, die wereld van de kunst en cultuur, dat Rijksmuseum, is natuurlijk zo formidabel. Dan praat je over een, over een museum van wereldklasse. Hoewel moet ik eerlijk toegeven, toen ik kwam vier jaar geleden, het zo'n puinhoop was nou, dat, dat ik me wel eens heb afgevraagd: van, <laughs> komt dit ooit nog goed? Ja. Maar als we nu het resultaat zien, is het formidabel. Ja. Formidabel. Um, ik begon helemaal de kop van de uitzending met elke dag de nachtwacht kijken. Er is mij verteld dat u nu zo'n beetje dagelijks daar te zien bent ja. in het Rijksmuseum. Ja. Is het inderdaad elke dag even naar de nachtwacht? Nou, het, bijna, bijna, nou nee, niet elke dag naar de nachtwacht. Uh, als, als u mij nou zou vragen wat vind je nou het meest indrukwekkende van dat museum... zal u misschien mijn antwoord verbazen. Dat zijn de vitrines. Die zijn zo briljant mooi, omdat Wilmot, de, de interieurarchitect die heeft uh, het glas in die vitrines niet aan elkaar gelijmd... op de klassieke manier, met, vraagt u mij niet hoe, maar met UV-stralen. Dus dat glas, dat zie je niet, het is transparant. Dus je kunt vijf vitrines voor je hebben... en toch het schilderij wat er achter aan de muur hangt nog, nog glashelder zien. Het is een prachtige combinatie van kunst en geschiedenis. Uh, dus ik denk, maar lezen ook de internationale pers, die vinden dat ook, Nederlandse pers ook... dat het een, een ongelooflijk geslaagde, 10 jaar durende zeer lang uh, renovatie eigenlijk totale ommekeer van het Rijksmuseum. Ja, ja, langer dan het ooit geduurd heeft om het gebouw te, he, te maken. Ja, dat is waar. Daar maar het resultaat nog, is ook naar nou, hoor. Ja, dat, he, dat snap ik dat u dat ook vooral nu wil benadrukken. Want u als voorzitter nu van die Raad van Toezicht, he, er wordt natuurlijk juist door alle toestanden van Raad van Toezicht meer toezicht verwacht. Oh, ja. Heeft u nou het gevoel dat u daar nog iets over te horen gaat krijgen? Dat er nog een staartje aan zit aan die hele toestand daar? En die enorme 100 miljoen meer dat het gekost heeft? Nou, dat is, dat is uitgebreid uh, besproken in de Kamer, buiten de kamer in de loop der jaren. U hoeft dus denk, daar niks meer mee. Ik denk niet dat er nu een staartje, maar een raad van toezicht tegenwoordig. Denkt u aan het VU centrum Precies. aan in Holland en het Maasstad ziekenhuis. Je moet als Raad van Toezicht, dat is niet altijd makkelijk, de afstand bepalen. Uh, je moet niet op de stoel van de directie gaan zitten. Bovendien kunnen Wim Pijbers, Taco Dibbets, Eer van Ginkel. De drie directeuren ja. doen dat vertreffelijk. Je moet afstand houden, maar ook weer niet zoveel afstand, dat u mij als het misgaat, zou vragen. Ja, uh, jaap de hoopscheffer, u bent daar wel voorzitter van de Raad van Toezicht. Waarom wist u dat ja. niet? U bedoelt als het weer mis zou gaan? Nee, het gaat niet mis. Uh, het gaat niet mis. En wij kunnen in Nederland nou eenmaal, en dat is niet des Rijksmuseums alleen, wij polderen uh, in die mate dat we, dat we dit soort grote projecten moeilijk aankunnen. Niemand is verantwoordelijk, dus iedereen is verantwoordelijk. En dan neemt niemand meer beslissingen. Dat was met Rijksmuseum ook het geval. In elk geval wordt het mooi. Briljant. We zullen het zien over, over acht dagen. En laten we met z'n allen enorm duimen dat het daar niet uit de hand loopt in Korea. Nee, dat, dat is een inderdaad, inderdaad uh, duimen waard. Ja, want nou. daar ben ik niet helemaal van overtuigd. Nee. Goed, we zullen het zien. In elk geval heel hartelijk dank voor uw komst. Heel dank, met plezier. Jaap de Hoop-Scheffer sprak ik mee. Hoogleraar tegenwoordig dus internationaal recht en diplomatie. Dit was hem, de uitzending van Twee Dingen van vandaag. Willemijn Veenhoven, die zit vast ook weer met een heleboel mannen bij BNN Today. Ja, we hebben een vrouw. Oké, okay, goed zo. Een Marokkaanse vrouw. Oh, Jees. helemaal goed. Ook nog eens. Ja, ja. Vertel. Als je, als je ze hebt, dan gooi je ze op tafel. Uh, we, hebben het over, uh, ja, we hebben het over Marokkanen vandaag. We hebben het over bankaanvallen. We hebben het uiteraard over de cyberaanval, die wat je net van de NOS hoorde, die veroorzaakte de problemen van vandaag. En uh, ook een hoop mannen aan tafel. Wie dat zijn, hoor je zo meteen.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 De bankenvereniging benadrukt dat het niet gaat om een hek. De veiligheid van het internetbankieren, het mobielbankieren en van Ideal is niet in gevaar geweest. Er zijn geen rekeningen ingezien of geplunderd. De bestuursvoorzitter van de Telegraaf Media Groep is opgestapt. Reden is een verschil van inzicht over het beleid, zegt de raad van commissarissen.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 Koningin Beatrix heeft in Eindhoven het Philips Museum geopend. Ze plaatste een ledlamp in een lichtkunstwerk. Daarna kreeg de koningin een rondleiding door het museum. Dat is gevestigd in het gebouw waar in 1891 de eerste Philips-groeilamp werd geproduceerd. Het Philips Museum gaat morgen open voor het publiek. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Vrijdag 5 april, 3 over half 9. Het weekend is begonnen. In een week maak je heel wat mee. We bespreken het in and today. Wat was het debat in Den Haag? Met welke kwesties zaten Vrijdag sluiten we hier in BNM Today de Nieuwsweek af. En dat doe ik altijd met uitgesproken gasten en spraakmakende onderwerpen. De problemen van de banken afgelopen dagen komen door een cyberaanval. In ieder geval de problemen van vandaag. Dat hoorde je net van de NOS. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En ook wat de kans is op meer cyberaanvallen en technische storingen. Daar hebben we het over. Nog veel meer onderwerpen natuurlijk. En hele fijne muziek van mijn man Erik Horton. Wat heb je zoal bij Erik? Uh, oh, wat heb ik dan? Uh, ik heb uh, een, een, een, ja, iets wat uit Nederland komt, maar wat heel... Um... Ja, wat is het? Het is een samenraapsel van van alles nog wat. gaan we zo meteen mee beginnen. Maison, Maison du Malheur heet het. Aha, ja, het is dat leuk. klinkt depressief. Nee, helemaal niet. Het <laughs> is heel, heel uplifting. Okay. uplifting. Goed, ook aan tafel natuurlijk Luc. En die heeft weer wat mooie dingen uit het nieuws gehaald. Nou, zeker. We beginnen met een opmerkelijk fragmentje. Ook uh, voor uh, meneer Mede hier. Oh, is het? Royston Drenthe. Talent voor voetballen. Eerst bij ja. Feyenoord. toen met het grote Real Madrid. En daarna ging het allemaal iets minder. Inderdaad, het, het videootje. Hij speelde nog bij Hercules, bij Everton. En nu bij FC Alania, Vlad Vladi Kavkas, Russische club spelend in de stad Vladi Kafkas. En nu heeft Royston dus een probleempje, hij kan namelijk geen kapper vinden. Nou, en Royston die gaat echt ontzettend vaak naar de kapper en dus doet hij nu een oproepje op internet. Word op, word op, word op, kort lauw, kort lauw, kort lauw, je weet toch? Normaal om de drie, vier dagen, ook, ga ik lekker naar de kapper, fresh, x, dit, dat, je weet toch? Ik zit in een stad waar ik gewoon geen nigger kapper kan vinden. Jeetje, hoe vind je dat? Hoe vind je dat? Weet toch? je dat? Hoe je toch? Lauw? Ik niet pressen, niks. Ik word niks, je toch Hoe vind je weet toch? vind je dat? Hoe Weet en voor de Vladikavkas een nigger kapper te vinden is, alert je nigger man, laat me wat doen met die wierie man, papa, Papacetti en zo, weet je toch, die dingen. Hou op man. Ja, hou eens op man. Nou, ik heb er nog eentje hoor, straks, straks nog één, maar nu nog, een, nog eentje om het af te leren. Roy stond erin in een taxi. op, kikkers? De taxi, weet je toch, op weg naar training. Vladikavkaz. weet je toch? Gezellig, lekker, warm, weet je toch? Weet je niet hoor, maar nogmaals, het is lekker koud bij jullie, hè? Hou op. Ja. Je weet toch, ik weet niet hoor. Dat is nu al een klassieke. <laughs> Straks tegen tien nog een hoogtepuntje van Royce on Drinten. Heel mooi. Uh, Luc uh, tot zometeen. Ook aan tafel hier Boris van der ha Ham, Lamia Aruwai en Danny Mekic. die hoor je zo meteen. Maar eerst de sport. Roordmede, goedenavond. Ja, goedenavond. In de voetbalcompetitie lief Feyenoord vorige week de meeste schade op uh, met de nederlaag bij Herenveen. Dat weten we nog wel. En in Rotterdam al helemaal. Vanavond kan de ploeg van Ronald komen revanche nemen. VVV is de tegenstander. Die wedstrijd wordt gevolgd door Ronald van der Geer. Wedstrijd je half uur onderweg, hè Ronald? Ja, iets meer. 34 minuten. En het is nog steeds 0-0. Uh, en het gekke is dat Feyenoord heel veel balbezit heeft. Maar waarschijnlijk toch die nederlaag tegen Herenveen als een lode last op de schouders heeft hangen. Want het komt eigenlijk niet tot acceptabel voetbal. Het creëert eigenlijk nauwelijks iets in de buurt van uh, mijn paard. De doelman. Kan komen omdat Immers er niet bij is. Klaas eh, is geschorst, Immers geblesseerd. En de vervangersvormer eh, samen met Filena en Singh op dat middenveld. dat ook uiteindelijk nog niet echt eh, erin slaagt om, om voetballend te baas te zijn. En VVV heeft de betere kansen gehad. Echt een paar keer van Harden. 1 op 1 met Mulder. Goede redding, een schot van Van Harden. En een kopbal van Kullen. Ook alweer een redding van Mulder noodzakelijk. Veel meer werk dan zijn collega aan de andere kant. Dat is dan allemaal wel op de counter. Maar ja, VVV zit wat dat betreft prima. Laat Feyenoord komen. Ziet dat het niet in staat is tot acceptabel aanvallend voetbal... en tot het creëren van mogelijkheden. En is in de counter er razendsnel uit. Nou ja, dat sorteerde bijna effect. Maar ja, bijna. Na 35 minuten is het nog 0-0. ...van Ronald en om 10 uur in langs de lijn. De Nederlandse tennissers die hebben in Brazog, dat ligt in Roemenië... ...een 2-0 voorsprong opgebouwd in de Davis Cup-wedstrijd tegen Roemenië. Haase begon met een overwinning op Ongoer en Seisling won van Hanescu. Morgen kunnen teamen de Bakker en Royer al voor de beslissing zorgen in het dubbelspel. En als ze dat winnen, dan uh, hebben ze een plek in de play-offs... ...voor de promotie naar de wereldgroep. En de succesvolste vrouwelijke judoka van Nederland houdt ermee op. Edith Bos beëindigt later deze maand haar carrière... na het EK voor landenteams. Uh, met onder meer drie Olympische medailles... en een wereldtitel kan ze terugkijken op een uitmuntende erelijst. Uh, alleen het Olympisch goud ontbreekt. Maar daar wil ze niet meer op wachten. Dan ga je denken, ja, maar wat wil ik dan? Wil ik dan nog een keer Olympisch kampioen worden? Dat is over vier jaar. Hmm. En toen dacht ik, ja, ja. En wat zou ik daartussendoor dan nog willen doen? Weet je, is er nog een doel voor mij om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 met het incident. heel goed, maar ja. die fles werd gegooid van achter de welke welke wedstrijd? Welke finale de En die werd gegooid richting. You, you wat Wat? Ja. Heb je nog een vraag? Door één weer bos. Met, door. Nee, nee, nee. Nee, ze nee, nee, nee, zat wel. ernaast. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Goed, straks meer in de Lijn. Dan praten we ook met uh, uh, de Davis Cup uh, captain Jan Siemering. Goed, jullie zijn geslaagd. Yes. Thank you. Ik trouwens dat Filena heeft hetzelfde kapsel als Royston. <laughs> dus misschien moet je ze bellen over die ja. kapper, ja. Ja. Ja, goed. <laughs> Erik, de gasten. O oh ja, de gasten. Want hij ja, heeft natuurlijk. We hebben het. Ja, ja, zeker. Het is vrijdagavond. Daar komt hij hoor. Tien jaar lang maakt hij furoren als de verdediger van de vrije moraal in de Tweede Kamer. De ongekroonde prins van D66. Maar nu maakt hij pas echt carrière. Als BNN deze eigen politiek commentator. En in zijn vrije tijd klust hij bij als voorzitter van het Humanistisch Verbond. En, en zit hij te op Een mooie rol in een goede Nederlandse televisieserie. Hier is <lacht> Boris van der Ham. Dankjewel, dankjewel. Goedenavond, Goedenavond, Boris. Goed dat je er bent. Uh, ik zeg, we gaan meteen door naar de tweede gast moet hij wel even binnenkomen. Daar ah, komen, daar is, is hij. Ja, ik mocht net iets plaatsnemen, Willemijn. Het is zo vol in de studio. Ga rustig zitten. Neem een reisdwafel. Ik maak eerst een mooie introductie. Want op zijn vijftiende had ah, deze jongeman zijn allereerste internetbedrijf. Inmiddels is hij een gevestigde, gevestigde multidisciplinaire expert. En succesvol internetondernemer. En dat komt mooi uit, want er is internetnieuws. Dat hoor je zo meteen. Hij is pas 26. Toch redelijk ver gekomen voor een allochtonische school die hij heeft afgemaakt. Hier is Danny Makins. Alles oh, het gaat over voor mij. Zo. Ja. Hey. So. Danny, goedenavond. Willem Goed dat je er bent. Het, het, het duurde even, want ik reed de A1 af richting Hilversum. En één minuut voordat ik daar reed, sloot ze die hele weg af. Dus ik mocht de snelweg op weer op, en via de a ah. 27 Dus Heb je staan schelden? Hmm, ik zie ja. je daar. Je. Ja. Nee, niet. Ik, ik zat te schelden. Ik ik schelden. En we hebben hier maar een uur, want je moet straks naar Paul Witteman. Ja. Dat heeft de deal. Nou, vooruit. Dus doe je best. Dan melken we hem wel uit in dat <laughs> uur. Jullie hebben wel dat muziek, dat scheelt. Ja, toch? Ja. ja. De laatste, maar zeker niet de minste. Hadden we het net over dat het soms ingewikkeld is om vrouwen aan deze tafel te krijgen. En dan ook nog vrouwen met een mening. Het is gelukt! Woehoe! We got her. Want man, man, man. Ik krijg al klapperende oren als ik alleen maar naar haar twitter timeline kijk. Uh, vandaag bijvoorbeeld. Tss, er was geen eens een twibbon voor dat Marokkanen-debat. Punt. Racisme. Oh, dit is confronterend. Ja, dat was hem. Hè? Dat was een van de tweets van vandaag. Heerlijk. De komende anderhalf uur kunnen we hopelijk van haar mening genieten. Hier is Lamia Aroua. Goedenavond, Lamia. Goed Hi. dat je bent. Verfent twitteraar. Ja, dat uh, kun je wel zeggen. De dikste timeline van ons allemaal. Je ja, leeft in je telefoon, staat er in je Twitterbureau. Ja. ja, ik ben bang dat dat enigszins letterlijk is. Ja, goed. Fijn dat je er bent. We gaan uh, gelijk uh, door met, die, met het Franse ongeluk. Of gaan, met, we dat, gaan we dat meteen, we, meteen uh, doen? Dan nou, dat gaan we dat meteen doen. Nee, uh, Maison du Malheur, dat klinkt, uh, dat klinkt inderdaad tamelijk depressief in de zin van een huis vol ongeluk. Maar dat is het niet. Het is een Nederlandse band die van allerlei stijlen door elkaar gooit en in een soort snelkookpan verpakt. Um, hebben de eerste plaat uit dit Wicked Transmission. Het is een beetje polka, een beetje balkan, een beetje chanson, het is een beetje rock'n'roll. en het is hartstikke lekker. Daarvan hoor je Wolf, Maison du Malheur. Dan moet hij het wel doen. Oh, wat erg. Hij doet het niet. waar even. Cd-speler. Gewoon twee met keer op slaan, dan gaat het goed. Maar dit is te gek. Maar hij doet het. Officiële oude Cd-speler. Hij doet het. Ja? Ja. ja? Hier Hele wel. Stille band dit. Hele stille band. Hier doet hij het wel. Het zou dus met The een silence of music. Met een, een pick-up zou dit dus nooit so, gebeuren. Um, of silence. eens. Ik hoor het wel. Ja, ik ook. Heel zachtjes. Maar hier hoor ik het. <laughs> <laughs> Zullen we eerst even ergens over praten of iets dergelijks. Dan uh, zoeken we wij even we... uit wat er met de verbinding aan de hand is. We gaan even naar Ronald. Die zit er toch. Feyenoord VVV. Ronald van der Geer, goedenavond. Goedenavond, Trillewijn. Ja, nog, een, tijd voor nog, een, uh, nog een minuutje of uh, vijf tot aan de rust. En malleur op dit moment voor, uh, voor Feyenoord. Want dat had ze zo graag willen in deze wedstrijd, alsjeblieft, jongen. En, uh, het ziet <laughs> dat VVV eigenlijk gevaarlijker is in die uh, eerste helft dan uh, de Rotterdammers zelf. Nou, het is duidelijk het verhaal. Uh, Feyenoord is uh, op uh, kampioenstocht. Liep daar vorige week natuurlijk toch zware schade op. Door die nederlaag uh, tegen Heer de Veen. En vandaag moest het goed gemaakt worden tegen VVV. En op zijn beurt weer uh, vecht tegen degradatie. En toch eigenlijk wonderlijk zal hebben toegekeken. Tenminste, het, het grote gedeelte van de ploeg. Hoe uh, er kansen werden gecreëerd. Met name voor Ricky van Haarden, oud Feyenoorder. Hij dwong Erwin Mulder twee keer tot een uh, redding. Kullen moest dat ook een keer doen. Nu bijna een foutje van uh, Leijwer Cabessi De linksachter van uh, VVV laat een balletje schieten. Dat diep wordt gegeven van achteruit bij Feyenoord. Uh, Moet je niet doen als die snelle Ruben Schaken in de buurt is. Maar de doelman, Maempa was er op tijd bij. Weer balbezit nu voor uh, VVV. Op het middenveld dus uh, Immers niet en hier niet. En Singh heeft daar zijn eerste basisplaats. Nou, laten we hopen dat de technische malheur nu voorbij is. 4 minuten nog 0-0. Uh, en dan gaan we richting de rust bij uh, Feyenoord VVV. Als het goed is, Ronald, doet hij het nu. Men ik, zon ik, nu zon die af, ja, met z'n allen. Met z'n allen, Ronald. En Wolf. Ja, hij doet het! I just spend the day, look out, he line. Sometimes <laughs> that struggle makes me when I'm too fine. Let's move out my door Don't pay no mind No, I won't I'm living on toxic Last couple of days I'm a walking barrel, Can't find my ways But I keep this up I'll never leave this place Oh, Dingo Is this is going from back to lukt het niet om dit soort muziek, laten we zeggen vanaf het podium, goed naar een plaat te tillen. Want dan is het, op het podium is het interessant en op plaat denk je: mwah. Maar deze band is het wel gelukt. Het is te um, gek. Ja, te gek. Hè? Maison du Malheur hoor je en Wolf. En eventjes, Utrecht dus gewoon. Ja, komt gewoon ja, uit, dit uit ons, muziek, ons eigen ja. landje. Ja, goed. Luc. Ja, we beginnen met de storingen in het betalingsverkeer. Deze week was het mis, dinsdag, toen de ING te maken kreeg met een enorme storing. Woensdag was dat, pardon. Mensen konden niet pinnen, niet en zagen ook dubbele afschrijvingen. De vraag was dan ook, hoe is het nu met Gerard? Gerard, wat gebeurde toen je zo net inlogde? Ik had opeens een behoorlijk negatief saldo. En dat kwam doordat er allerlei dingen die ik een paar dagen geleden had betaald met mijn pinpas... dat die ook vandaag ook opnieuw weer afgeschreven waren. Dus allemaal dubbele afschrijvingen. Zoals dat? Zo? Uh, van het tanken, van de Chinese gewoon uh, dagelijkse boodschappen. Oké, okay, ten eerste Gerrit, dagelijks Chinees eten is echt een <laughs> killing voor je stoelgang, stop daarmee. <laughs> Dubbele afschrijving dus, waardoor het leek alsof je rood stond. Het zorgde voor veel paniek onder de klanten. En wat was je saldo ineens? Uh, uh, honderden euro's in de min. En dat, was, uh, dat sta je echt niet? Dat was niet het geval, nee. Okay. Hoe is de situatie nu? Nou, ik, kan nu, oh, ik kom nu, ik net weer even, even inloggen, ik kan nu wel even kijken. Ja, nu... Nu doet ze het weer niet. Oh ja, nu weer wel. Nu doet ze het weer niet. Nu weer wel. Nu weer niet. Nu weer wel. Nu weer niet. Nu weer wel. Nu weer niet. Nu weer wel. Nu weer niet. Oh ja, nu weer wel. Nu weer niet. Ja, kortom, chaos bij de ING. En het werd ook nog eens een keertje ontslettend slecht gecommuniceerd door de bank zelf. Klanten wisten gewoon niet zo goed waar ze aan toe waren. En dan passen alleen maar welgemeende excuses aan onze klanten. Nou joh, is goed als je er maar van geleerd hebt. Maar ja, ik zou heel graag elke storing in de toekomst uit willen sluiten. Maar dat blijft met de techniek... Het toch heel erg lastig. Ja, vooruit te maken, hè. Gelukkig hebben we het voorlopig weer gehad. Goedemiddag. Opnieuw veel problemen vandaag met betalingsverkeer via internet. ING komt opnieuw met een storing. Daardoor konden klanten niet internetbankieren via de site of de mobiele telefoon. Nogmaals, damn it. WTF, OMG, FML. Hashtag veel voor ING en dus ook voor Ideal. Want dat systeem had ook een grote storing en kon zeker een uur niet worden gebruikt. Vraag is dan ook, zouden we dit eigenlijk nog wel moeten willen met z'n allen? De stelling dus, het geautomatiseerde geldverkeer is te kwetsbaar. We gaan naar de bellers. Uh, ik ben het eens met de stelling. En waarom? <laughs> Uh, nou, ik vind er een groot gevaar zitten toch in het internetverkeer, hoor. Stampen ten hoog, Ik uh, vind het absoluut idioot. Dat internet wat mankeren, veel te gevaarlijk. Waarom ik ook geen pas heb of iets dergelijks. Maar u gaat mij toch niet zeggen dat u uw geld allemaal onder een matras bewaart? Nee, natuurlijk niet. <laughs> ja, niet onder een matras, maar ook geen pas. Die richting wordt door sommige mensen al een beetje gezocht. En zojuist is dus bekend geworden nou, dat ze eigenlijk gewoon gelijk hadden. Want door de storingen eh, kwamen we dus door een D-dos aanval. Die storingen van eh, ja. afgelopen woensdag. Nee, de storing van, van vandaag, vandaag, ja, vandaag ook. ook ja. Ja. Ja, ja. Oh, storingen vooral ervan. die van vandaag, begrijp ik. Het zal wel met elkaar te maken, hebben neem ik aan. expert Danny Mekic. Willemijn. Verlicht ons. Wat is, <laughs> wat, wat is, een wat, wat is er gebeurd vandaag? Ja. Want het ga, gaat het nou, ik lees op, de te, op teletext... de storingen in het betalingsverkeer van vandaag... zijn ja. veroorzaakt door ja. die aanval. Okay. Om eerlijk te zijn, ik denk dat we op dit moment... gewoon nog niet precies weten wat waar invloed op heeft gehad. En ik begrijp wel dat bijvoorbeeld... de Vereniging van Nederlandse Banken... heel graag een duidelijk statement wil geven. Want het ergste wat je kunt doen, dat zagen we eerder deze week... is juist ruimte creëren en laten voor onduidelijkheid. Voor, voor vraagtekens. He, voor, uh, mensen die... Zijn toch ook nieuwsgierig naar ja, wat is er aan de hand. Dus ik denk dat om die reden ze toch steeds proberen duidelijk te zijn... in de persberichten die worden verstuurd. En inderdaad, het schijnt dus zo te zijn. Dat vermoeden hadden we al, want in Amerika is het al zes weken gaande... dat de Nederlandse banken, maar dus ook buitenlandse banken... op dit moment uh, ondervinden dat je mag ze geen hackers noemen, maar dat internetgebruikers... dat zijn meestal geen mensen, maar grote aantallen computers... die vuren heel veel informatie af op kwetsbare netwerken. Dus het netwerk wat een doelwit is, bijvoorbeeld een bankennetwerk. En als je maar voldoende informatie die kant op stuurt... dan is het op een gegeven moment zoveel informatie... dat de normale bezoeker, die gewoon in wil loggen op internetbankieren... of zijn app heeft geopend op zijn telefoon, die past er niet meer bij. Het is een soort sit-in op de internetsnelweg. Zoals vrachtwagenchauffeurs ook wel eens uit boosheid een, een snelweg blokkeren. Maar dan dus nu... De kwaadaardige variant. Maar we weten niet precies of dat alleen invloed had op vandaag... of dat invloed had op afgelopen week. Maar wat we wel weten... ik heb heel snel met een aantal mensen wat research gedaan... maar eh, volgens NBC eh, is het zo eh, dat de afgelopen zes weken... vijftien banken in Amerika in totaal 249 uur onbereikbaar waren. En het lijkt er dus op dat hetzelfde in Nederland het geval is. Maar, maar er ligt voor mij maar één vraag aan de grondslag. Waarom? Wie heeft hier baat bij? Ja. ja, je had geen gel geld van de bankrekening nee. ermee af. Je nee. zit als je naar die banken leeg het is het gewoon te etteren. Of wat is ja. het? Ja. Nou ja, te sarren en te narren. Um, um, ik moet eerlijk zeggen: dit is natuurlijk meer ook een sociologische vraag. Wat zouden de beweegredenen zijn ja. van mensen met kwade bedoelingen om zo'n belangrijk systeem te ontwrichten? Uh, het enige wat ik weet is dat als je naar de geschiedenis kijkt, dan zie je dat dat vaker gebeurt op het moment dat mensen, en vooral grotere groepen, ernstige meningsverschillen hebben, als ze elkaar het leven zuur willen maken. Ja, dan mm -hmm. doe je dit soort dingen. Ja, dat dan, is denk dat, ik de raad. Maar ik dan achter. snap ik de reden, want dan is er een meningsverschil. Dit ja. Ik, ik snap je. Nou ja, ik las iets over um, dat er eerder een hele grote aanval, cyberaanval was op Amerika. En dat was net nadat er uh, repressailles of in ieder geval, uh, ja, acties waren aangekondigd tegen Iran. Ja. En het vermoeden werd ook, mm. was dat het uit Iran kwam. Ja. Dus dan is het, ja, het is een beetje staatje pesten. Het is een pesten. beetje staatje pesten maar er is ook nog iets anders aan de hand. De afgelopen week was ook in het nieuws dat bitcoin, dat is een internetbetaalmiddel, helemaal niet officieel en wettig. Het is een beetje door de internetgemeenschap ontwikkeld. Die koers is enorm aan het stijgen geweest de afgelopen maanden. Maar had, uh, het heeft gewoon een koers. Uh, bitcoin, is een soort euro, maar dan bestaat het officieel niet. Het bestaat alleen op internet. Maar door dus die aanvallen uh, op een aantal bitcoinbanken ook, zag je de koers instorten. Dus je ziet gewoon het effect, in algemene zin... dat op het moment dat je je richt op het betalingssysteem... waar mensen van afhankelijk zijn... we hebben dat kunnen merken, ING-klanten hebben het gemerkt afgelopen week... 10% van de pinbetalingen, die kon niet uitgevoerd worden. Je stond in de kassa met een kar uh, vol met boodschappen... en je mag de winkel niet uit. Dat zorgt voor heel veel maatschappelijke onrust, mm -hmm. overlast, boze reacties. En ja, dat is toch wel vaak de pure emotie... die kwaadwillenden willen oproepen. En dan is dit natuurlijk ultra-effectief. Daar maken ze geen vrienden mee, lijkt mij nou ja, je kunt ervan uitgaan uh, dat op dit moment zeer goed onderzoek wordt gedaan naar de herkomst van die data. Dat is niet altijd even makkelijk om te kunnen zien waar komt het vandaan kom je erachter waar het vandaan komt... ja, het zijn vaak toch ook wel slimme mensen die aan de andere kant staan. Dan zitten ze daar zelf niet. Ze gebruiken vaak een aantal ja. omwegen om dat internetverkeer te sturen. Als ze niet al, want dat is ook heel goed mogelijk... Uh, het niet op een nog veel slimmere manier doen. Namelijk ervoor zorgen dat je heel veel computers hebt wereldwijd... waar een virus op terecht komt En dat virus kan dan toegang verschaffen tot de rekenkracht... maar ook de internetverbinding van die computers. Ja, en dan zou het ah. zomaar kunnen zijn dat op dit moment... 50.000 computers wereldwijd het Nederlandse bankennetwerk aanvallen. Zou het niet kunnen zijn, want dat is wel eens vaker gebeurd, dat er uh, chaos wordt gecreëerd door middel van zo'n DDoS-aanval. Dan is de systeembeheerder heel druk bezig met die uh, DDoS-aanval afslaan. En dan is er zoveel chaos dat er uh, door middel van creditcards... ik gooi er een complottheorie in, hè, door middel van uh, uh, creditcardgegevens die al eerder zijn geroofd... worden banken leeggeroofd. Dat is in Amerika, is dat een paar maanden geleden... Maar dan bedoel geleden, je dus eigenlijk dat die DDoS-aanval... is een soort aflevering. Een uh. paar maanden geleden is in Amerika, uh, in oktober was dat... Uh, hebben uh, uh, uh, mensen op dezelfde manier... een telefoonsysteem van een bank platgelegd. Uh, toen was er zoveel chaos. Mensen wilden bellen. Hé, hey, uh, ik kan niet meer bij mijn uh, bankrekening. Dat probeerden ze af te slaan. En op hetzelfde moment hebben die uh, bankrovers dus... Uh, uh, Creditcardgegevens gebruikt om uh, uh, geld te stelen. Is dus 9 miljoen bij we weggehaald. Ja, nee, dat lijkt me niet heel aannemelijk. Ik vind het wel een goed filmplot, moet ik zeggen. Dus misschien uh, dat we daar nog een, een, uh, een partij voor kunnen vinden. De kans dat dat zo is, is heel klein. En, en waarom? Het zou niet logisch zijn. Dit soort systemen, zeker banksystemen... die worden vanuit tien verschillende kanten bewaakt, bekeken. Er zijn interne deskundigen, externe deskundigen bij betrokken. Speciale crisisteams. En dit is een bekend scenario. Dus het is niet zo dat op het moment dat dit gebeurt... dat dan uh, er allemaal onopgeleide mensen in zo'n bank zitten... en bij nee. de Nederlands Vereniging van Banken die denken... oh, we moeten daar... Nee. Dus daar wordt naar gekeken. Maar los daarvan, als je dit doet en tegelijkertijd probeert in de systemen te komen. Dat is niet verstandig, want je komt er zelf ook bijna niet meer bij... als je uh, zo'n soort, nou ja... Uh, uh, nou, dus uh, dat is het waarschijnlijk ja, niet. Laat nee. me wat okay, als die, DDO, uh, als die, als, als, als die uh, banken zo goed beschermd zijn... of in ieder geval het systeem van die banken... hoe is het dan mogelijk dat er zo'n aanval op kan, uh, uh, plaats kan vinden... en valt het eigenlijk überhaupt te voorkomen? Ja... Yeah. Nee, je kunt eigenlijk, dat heb ik al een paar keer uit moeten leggen. Vandaag aan journalisten en die begrepen dat allemaal niet. Maar je kunt nooit 100,00% zekerheid bieden over ICT-systemen. Want wat, wat er nu gewoon gebeurt is: van nou ja, al kom je het systeem niet binnen, dan sluit je gewoon af van de hele wereld. Je kunt nooit iets 100,00% beveiligen. Dus dat is, dat is sowieso al uh, geen mogelijkheid. Maar wat wel zo kan zijn, is dat. Uh, um, ik word een beetje afgeleid van wat er in de studie gebeurt. Wat was de vraag ook alweer? Dus ja, of het valt te voorkomen? Ja, nee. Maar je kunt wel technieken inzetten om de kans te verkleinen, het effect te beperken. Nou ja, maar te verkleinen. Je ziet nu. Tenminste, dat zijn de berichten de laatste dagen. Het komt juist vaker voor. Ja. Dus de, de, de, de kans wordt alleen maar groter. Hoe kan dat dan? Nou, omdat, nee, de, de vraag is of je het meer... kunt voorkomen. Ik zeg nee, je kunt het niet voorkomen. Nee. Je kunt wel dingen doen om de kans te verkleinen. Maar hoe kan het dan dat er zoveel uh, storingen en aanvallen zijn? We... Dat of, weten we niet. Want, want berichten kun... we er gewoon meer over? Nou, nee, nee er is wel degelijk... Uh, het gebeurt vaker. Alleen het lastige van deze discussie is... dat eigenlijk niemand die aan deze tafel erover mag praten... heeft informatie over die systemen. Als ik die systemen zou kennen, als ik ingehuurd was om daar iets mee te doen, kan ik niet hier gaan zitten om over die systemen te praten. En wat dat betreft leven we in twee werelden. De wereld met de mensen die bij die bankensystemen betrokken zijn, die niks mogen zeggen, maar die er wel iets over zouden kunnen zeggen. En ik als relatieve buitenstaander, die wel weet dat er mogelijkheden zijn, maar dus niet weet in hoeverre banken die mogelijkheden ook daadwerkelijk benutten. Mag je ook nog een domme vraag stellen? Want hoe kun je uh, zoveel informatie naar een site versturen? Want als ik, ik kan wel naar zo'n site gaan, dan kan ik proberen in te loggen hè, met mijn bankgegevens, maar als ik niet geen lid ben van die bank, stel dat dit uit Iran komt of ik noem maar wat, hoe kun je zo'n site bestoken met informatie als je als er, ik snap niet hoe dat werkt. Ja, nou, dat vind ik een goede vraag. kijk, Normaal gesproken is het zo, je hebt twee computersystemen. Hè, jouw laptop, jij zit op het internet. En het andere systeem daar waar je naartoe wilt. En normaal gesproken ja, zit daar een superverbinding tussen... die je bijna niet gebruikt. Want we hebben supersnel internet in de wereld. Zeker de Nederlandse verbindingen hebben genoeg capaciteit. Maar stel nou dat je niet alleen, maar met 10.000 andere mensen... tegelijkertijd een website gaat bezoeken. En dat je dat niet doet middels een normale uh, uh, uh, ja. browser... Dat je gewoon die pagina opent, maar dat je een speciaal programmaatje gebruikt, dat allemaal nutteloos alleen maar nulletjes en eentjes okay. over die lijn stuurt en de hele capaciteit van jou, maar dus ook die 10.000 andere verbindingen gebruikt, dan heb maar je dus nee, niet 10.000 zoekers die trechtervol plemt. Dan, ja. dan plemp je de trechtervol. En wat dan eh, wat wel belangrijk is: er zijn technologieën om zo'n soort aanval af te ketsen, maar dan moet je hem a klaar hebben staan. He, we zagen bijvoorbeeld bij crisis.nl, ik ben extra boos over wat daarmee in het verleden gebeurd is, dat is de Nationale Rampensite, ja. heeft geen DDoS-beveiliging okay. gehad bijvoorbeeld, dus je ziet dat dat soort sites hebben die beveiliging niet. En als de beveiliging er wel is, dan moet je hem inregelen en ervoor zorgen dat je de juiste bezoekers blokkeert. Okay. En hoe zit we zitten precies... bijna aan het nieuws jongens. Oh, jongens dus ja. Tenzij een hele korte vraag hebt. Waar, waarom wordt het op bepaald, wel de ING en bijvoorbeeld andere sites niet gedaan? Dat is een goede vraag. waar het antwoord even tot na de hem vast. <laughs> Zometeen nog een college van Danny Wake. Ja, we hebben weinig in te brengen. Ah, bij ik heb jongen, nog he? een complotje, Rietje hoor. En we hebben het ook nog over heel veel andere dingen. Na de reclame. Na de reclame. Even na de reclame. Zometeen ook uh, Feyenoord, VVV. Een mooie break. And burn. achter de week. Ja. Voor en. Hoog bezoek voor koningin Beatrix.